Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Oekraïne is bestookt met raketten vanuit Rusland. Het zou gaan om een van de zwaarste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog... Onder meer een belangrijk kinderziekenhuis in de hoofdstad Kiev is geraakt... ...vertelt correspondent Christian Bouw. Het lijkt erop dat één flank, dat er eigenlijk een flank van dat ziekenhuis... ...voor een groot deel is verwoest. Er wordt gezocht nu in het puin naar gewonden en overlevenden. Ja, veel schade dus. We zien ook beelden van kinderen die uit het gebouw gehaald worden. De burgemeester van Kiev raadt aan voorlopig in de schuilkelders te blijven. Het wordt moeilijk om plekken te vinden waar defensie kan oefenen... ...oeverden met laagvliegende helikopters. Want in veel van de oevergebieden die ze op het oog hebben... ...liggen plannen voor de bouw van windmolens. Dat blijkt het onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Voor Defensie is het maar een lastige puzzel... ...want het oeverterrein mag niet in de buurt van bebouwd gebied zijn... ...en ook niet in de buurt van beschermde natuur. Arjen Lubach heeft een eretitel te pakken. Hij krijgt een eredoktorat van de Open Universiteit... ...voor zijn bijdrage aan de wetenschap en samenleving... Volgens de Unie behandelt Lubach in zijn tv-programma's vaak ingewikkelde thema's uit de samenleving op een humoristische, heldere en makkelijk te begrijpen manier. En nog twee nachtjes slapen en dan staat Oranje in de halve finale tegen Engeland. Mickey van der Ven en Cody Gakpo vertelden net op een persconferentie al hoe ze het Engelse team zien. Ze spelen heel verdedigend. Um, we moeten vanavond wel echt nog goed. Uh, we gaan ze goed analyseren ook nog vanavond. Dus ik kan er ook nog niet te veel over zeggen. Ze staan ook niet voor niks in de halve finale. Ze hebben echt een fantastische groep vind ik. Uh, met hele goede Spelers. Dus uh, hopelijk wordt het een hele mooie wedstrijd. Het weer een ochtend is van de middag zijn er stapelwolken, maar het blijft het bijna overal droog. Alleen in de noordelijke helft van het land is er straks nog kans op een enkele bui bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 I know that this could feel like that But I just can't stop That my defenses drop I know that I was born to kill Any angel on my windowsill But it's so dark inside I throw the windows wide I know that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 And I was always insecure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 Ik elke keer in de stem van de zee.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 Pierdo mi solilo del mar Me devuelve a casa No soy de mi is bluff. Ik ben geen Hemingway. Ja, ze kunnen wat uh, afbluffen, hè? die uh, bluff. De band bluff. Ah, maar wat zijn ze goed. Hè? Ja, het blijft oh, lekker, hè? Fantastische kerel. Ja, ja. En ja. ze hadden natuurlijk uh, vorige week weer het uh, grote jaarlijkse optreden, Concert At Sea. Oh, dat uh, is even niet. Dat, uh, dat is eigenlijk van bluff. Of niet? Nou, ik weet niet precies waar het was die uh, nee,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 Mon cœur est gravé dans mes chansons Poupée de cire, poupée de son Suis-je meilleure, suis-je pire Qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire, poupée de son Mes disques sont un miroir Dans lequel chacun peut me voir L'éclat de Tja,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 Nou, het is namelijk zo. Uh, de afgelopen jaar hebben we nu al drie incidenten gehad met een steekpartij. Ja. Dat is op vorig jaar bij het Casonplein en daarna is het op Flemingstraat, daarna op de Lorenstraat. Het lijkt eigenlijk allemaal een beetje normaal. En uh, het, ik hoor veel mensen praten over het overlast wat bij de Foma uh, vaak is. Met mensen die zitten te drinken daar en uh, gewoon troep, troep, gewoon hun afval achterover gooien en het gewoon niet opruimen. Ja.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 Nou, ja. wat je noemt, die dingen zoals camera's... Dat, daar heb ik geen verstand van of dat, of nee, dat mag. dat is het tuurlijk... lijkt me wel logisch. Ja, dat, we hebben tegenwoordig zo'n gedoe met die privacy-wetgeving. Maar dat, oh, ja. is in, dat zou inderdaad een veiliger gevoel geven. Dan worden mensen tenminste gesignaleerd. En wat, wat in die flets gebeurt natuurlijk. Want elke deur die keer gewoon open trekken. Ja. Die wordt gewoon open geschopt. Ik heb het zelf ook meegemaakt daarom. Dat ik dat zie. Dat ik denk van hey, ik hoef niet eens een sleutel te gebruiken om de deur open te maken. Zijn dat... Je, je, je zegt van uh, dat je daar eenheid in wil. In een, bijvoorbeeld een appgroep.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 Niet. Gewoon aansluiten en ja. uh, meedoen met uh, de tocht. Ja. En uh, laat zien dat het uh, anders moet. Ook in uh, Zandvoort uh, Nieuw-Noord gebeurt het natuurlijk op heel veel plekken. Maar dit keer uh, aandacht voor het, uh, geen wat er ja. in uh, Zandvoort Nieuw-Noord, uh, onlangs ook gebeurd is, natuurlijk, die uh, steekpartijen. Uh, ja, de de nadigheid die dagelijks uh, zich daar afspeelt. En uh, de, ik, ik ben het met hem eens dat het tijd moet gaan keren.